Die venderingen met het nos journaal In Amsterdam zijn vijf die werden opgepakt na de dodelijke schietpartij van woensdag in Amsterdam-West. Bij de schietpartij bij een garagebedrijf kwamen twee mensen om het leven. Het was vermoedelijk een afrekening in het criminele milieu. Het OM is het niet eens met de vrijlating van een van de vijf verdachten en gaat in hoger beroep. Twee verdachten liggen nog in het ziekenhuis. Ze zouden de dodelijke schoten hebben gelost. Het OM wil het drietal ook vervolgen voor verboden wapenbezit. In Oosterhout is een man overleden na een val van een balkon. Het is een hagenaar van 36 die in Oosterhout overnachtte bij zijn vriendin. Hij viel vannacht van driehoog naar beneden. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De vriendin denkt dat de man slaapwandelend op het balkon terecht is gekomen. Op het Italiaanse eiland Lampedusa zijn vannacht meer dan 800 Libische bootvluchtelingen aangekomen. Ze zijn gevlucht voor het geweld in hun land. De groep was volgens Italiaanse media in twee boten overgestoken. Ze worden op Lampedusa opgevangen in een vluchtelingenkamp en van daaruit doorgestuurd naar andere opvangkampen in Italië. Mogelijk krijgen de Libiërs daar reispapieren waarmee ze vrij naar andere EU-landen kunnen reizen. Veel EU-landen, onder aanvoering van Frankrijk, zijn het daar niet mee eens. Voor de kust van Schiermonnikoog zijn als proef zes mosselbanken aangelegd. Mosselbanken zijn belangrijk voor de voedselketen omdat ze kleine visjes aantrekken. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen willen bekijken of daardoor ook grotere diersoorten als de haai, de rog en de bruinvis in de Waddenzee kunnen terugkeren. De afgelopen jaren zijn in de Waddenzee duizenden hectare mosselbanken verdwenen. Over vijf jaar wordt bekeken of de kunstmatige mosselbanken voor Schiermonnikoog effect hebben. Het weer zonnig en ook vanavond nog warm. Morgen weinig verandering. In het zuidwesten is er dan kans op een onweersbui. Na morgen geleidelijk iets minder warm. Dit was het NOS Journaal. Dit is de van de ANSWB. En als waan van bij Amsterdam de de is de a 10 Richting bij Amsterdam, Zijnstam is de dicht. na 10 bij Ostdorp. Richting Is daar een Zaanstad ongeluk dicht bij gebeurt. Oostdorp, Stad is ieder op de A Een ongeluk 10 tussen gebeurt. Oud-Zuid. Stad en Oostdorp, Ieder op de A 3 tussen, meter. Oud-Zuid. Verkeer en Oostdorp, 3 kilometer, Zaanstad Kan beter. Verkeer gebruik maken. Richting zaken van de stad. Kan zeeburger. Ja, de dat gebruik. gaat goed. Tunnel. Maken van de zee. Tot de grover, de verkeerstunnel. Informatie. In Circus Zandvoort. Ben jij de artiest?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 Ook gewoon op zaterdag. Zandvoort heeft het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV. op TV, radio en internet. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. En welkom bij u 2. Durf jij nog met de auto weg, Albert Jan? Nee, nou, ik niet. Nou, zo... <laughs> Volgens mij nee, zit het overal doen. vast. <laughs> Klik lijfers gevaarlijk. Zelfs zit het vast in de computer. We gaan snel weer over naar uh, Jan Fres voor het uh, voetbal hier in Zandvoort. Jap. Ja, ik ben is je binnen? Ja, nou, gelijk heb je ook. <laughs> het is echt niet normaal. Het is zie ik En ken die jongens die spelen in die hitte. En het is nog een echt een wedstrijd ook. We hebben bij, aan twee kanten dus uh, redelijke kansen geweest. Maar nog niet echt weer gezegd nou super kansen. Voor Zandvoort is het uh, ook David... ...dat de boy de Fit in het doel staat. En maar De uh, DVVA komt er ook niet uit. En uh, Zandvoort komt er niet uit. Dus een leuk spelletje is over het middenveld. En uh, dat is wat er op dit moment aan bezig is. We hebben op dit moment... ...spelen we in de 33ste minuut. En de bal die gaat ver over de zijlijn... Uh, de kant van De DVVA. En die mag dan ook gaan gooien... Ja, want het was een, een verkeerde paas, even kijken, ik denk dat het uh, Michael Kuil was, ja inderdaad, en die boog gaat gewoon over de zijlijn en dus mag me deze even aangooien. Heel ver weg. En daar is het uh, een van de zandvoerters En het gaat weer over de zijlijn. Dus mag de VVA weer gooien. En een van die zandvoerters. dat was dan Patrick Koper. Of uh, Patrick uh, van der Hoort moet ik zeggen. En opnieuw is die bal genomen deze Goed uh, onderschept hier door Sean Keur. En dat, is, dat blijft een uh, gouden keer. Op. Het is jammer dat hij volgende jaar stoppen met voetbal. Want deze man kan een verdediging leiden. En. Uh, dat, dat doet hij ook consequent en constant. En dat moet ik daar zien wie dat volgend jaar kan gaan doen. Ik ben er bang voor dat het heel moeilijk zal zijn. Maar goed, volgens nog speelt hij nog wel op die plaats. En als ondertussen heeft voor een interceptie. En via Remco Ronde gaat die bal naar uh, Billy Visser. Billy Visser aan de linkerkant. Geeft een goede paas naar. Uh, nee, niet echt een goede paas naar Iserberg. Die bal gaat over de zijlijn. En uh, dus mag deze ja, gaan gooien op een eigen helft. Ver diep op een eigen helft. Dus het is niet zo moeilijk om die bal kwijt te kunnen. Gaat die bal komen? Nee. Er wordt nog eventjes gepingeld. En uh, DVVA is zelfs nu die diep. En daar staan twee standpunten: Michel Armenio maakt een overtreding. En de scheidsrechter die het echt niet moeilijk heeft van tot nu toe. Maar dan ook echt absoluut niet. Die uh, uh, flight voor een overtreding. Niet zo moeilijk. Dat was het ook inderdaad. En ondertussen is die bal al genomen. Diepe Paas. En maar daar staat uh, Ronald Kales tussen. Kales naar uh, Kuil. Michael Kuil naar Remco uh, Rombay. Die kan er nu nog net aankomen. Waardoor Billy Visser die bal kan aannemen. Visser. Op de linkerkant. Wij uh, staan met z'n twee daar vlak bij elkaar. Dat moet je niet doen. Dat is dom. Want dan kan je die bal niet krijgen natuurlijk. Dat gebeurt ook inderdaad. En daardoor uh, nou, nee, gaat ook die uh, voet van uh, een van de DVVA-spelers toch in de zand toe. En de dus Jonkeur Die die bal een hongerbal gaat geven. Richting. Nou, ...niet meer dan ook dan de richting... ...naar de penalty en het penalty-stip... ...en uh, de stond dan een van de VVA. ...die dan ook die bal... ...heel simpel, kan wegspelen... ...maar ondertussen is het uh, weer Zandvoort... ...nee, er is overtreding gemaakt... ...ik denk uh, een beetje licht gefloten... ...maar goed, de einde is gemaakt... ...en uh, de VVA wacht de bal nemen op de middellijn... ...wordt niet gespeeld... ...en uh, er gaat nu over Zandvoort over de rechterkant... ...en er staan uh, in mijn ogen nu uh, drie mensen... ...waaronder de uitvoerzitter van de sportraad in Michel. ...die staat lekker in de weg... Dus Wim, op... nee, wegwees. Ik wil het bijna op z'n zeggen. Goed, gaat hij handelen. Uh, Sondvoort heeft de bal ondertussen over de zijlijn ingestopt. dvv mag gaan gooien. We spelen in de 36e minuut. En Sondvoort is steeds 0-0. En als het zo blijft vind ik het een knap resultaat. Sondvoort heeft in ieder geval in Amsterdam bij dvv met 1-3 uh, gewonnen. Dat was een gigantische verrassing. Niemand verwachtte dat. Voorlopig is het nog steeds. In die 36e minuut 0-0 hier. En later meer. We waren de Temptations op de Southland Radio met Treat Like a Lady voor Zandvoort en de regio. En het is 12 uh, minuten over 3 uur. Welkom bij het tweede uur. En wat gaan we daarin... Uh, buiten het voetbal allemaal nog uh, verder doen, Albert-Jan? Hey, ja, voordat ik daarmee begin. Maar uh, Rob, zou het niet een keer verstandig zijn... Wij zijn nou weer, gele Wij, nee, wij zitten oh, nu in de studio. Ja. Maar we zouden natuurlijk op zaterdagmiddag ook best een keer op locatie kunnen... met dit weer. Hè? Nou, dat lijkt me helder, ja. Ja, dat lijkt me helder. <laughs> dus wie weet. Goed, luisteraars. Uh, wat hebben we u nog uh, te vertellen? Natuurlijk nou, om half vier de evenementenagenda... en de, rond de klok van kwart voor vier... De filmagenda van Circus Zandvoort. We gaan in dit uur ook bellen met onze collega Roy van Buringen. Want die is bezig met een schitterend skate-event voor de jongeren. En ja, we gaan... dat zouden wij goed vorig uur al doen. Hè? Ja. Maar is helaas niet gelukt. Wegens drukte uitgesteld. Maar in ieder geval in dit uur gaan we met Roy van Buringen bellen. Kijken hoe het daar, daar gaat. Want dat duurt al een uur of vijfde, dat evenement. Dus uh, we gaan bellen met Roy. Verder natuurlijk zometeen weer terug naar het voetbal. Naar SV Zandvoort, DVVA, de stand 0-0. En we gaan kijken hoe het eind van de eerste helft de, de zaken ervoor liggen. Uh, en het laatste uur hebben we natuurlijk nog uh, vooruitblik op de DTM. Uh, we hebben nog lokaal nieuws en uh, minder lokaal nieuws tussendoor. En natuurlijk veel muziek. Ja, we gaan eerst pootje bij in Zomvoort. Daar hebben we gewoon zin in met dit mooie weer. Gaan we doen. Wat willen we nou nog meer? Staat André van Duin? Ja, hè? toch? Heel goed. Oké. Okay. We hebben nog geen bril nodig. Nee hoor. Kent u dat ook? Oh, dat gevoel van laat maar zitten... Ik hoor er niet meer bij gevoel van zou nog wel iemand van me houden. Je voelt je niet zo blij Ik Ga alleen je waaien in Zandvoort je waaien in Zandvoort Met je voeten in zee De golven brengen je rust en je problemen die nemen ze mee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 Hoort je baai in zandvoog. Met je voeten in zee, de golven brengen je rust en je problemen die nemen ze mee. Je voetbalclub heeft zondag weer verloren. Je hebt een vadervlek en heeft je zoontje. Duikboom zitten spelen, met je cassette dek. ga dan maar pootje baaien in Zandvoort. Pootje baaien in Zandvoort, en met je voeten in zee. De golven brengen je rust en je problemen die nemen ze mee. En koffie gaan mee. Oh, wat leuk, hè? Wat Lekker. leuk, hè? André van Duinhoren met Pontje Baden in Zonvoort Where else? <laughs> <laughs> nou ja. <laughs> het slot van de eerste helft gaat snel weer naar Jan Ja, maar de eerste helft nog, uh, tenminste via het scorebord, nog anderhalf minuut zal duren. Oké. Okay. Je, je weet nooit wat een, uh, een scheidsrechter doet. Dus uh, absoluut niet. En een, zojuist een, een schitterend mooi schot van uh, Michel Waan Dat uh, helaas een pal centimeters boven de lat uh, erover ging. Maar uh, goed, oeh, de gat bijna verzet in het fout. Gelukkig kan die bal nog bij zijn uh, uh, Keur komen. Want hij past hem, heel was zachtjes een soort fysieke huisbal van de stuk tegenwoordig. Uh, maar het is helemaal opgelost. Zoals het is, gewoon in balbezit. En op dit moment kan Michel Armejo bepalen wat er gaat gebeuren. Er speelt uh, Max Aarderderk en zijn neefje, overigens zoek je keur op de linkerkant keur uh, gaat daar naar de middellijn toe speelt hem terug naar even kijken weer naar uh, uh, Aardenberg Aardenberg terug naar Kalmes uh, uh, rond Kalmes nee uh, niet rond ja rond Kalmes en die speelt weer het Romeño in en terug. En probeert te breien. Maar die bal gaat nu weer terug naar uh, Boy de Fit. En de Fit die heeft eigenlijk tijd genoeg om weer uh, de keur aan te spelen. En dat is een altijd, normaal gesproken, is keur aan de linkerkant. Keur. Nou, een Rondé. Rondee. Ronde. Even kijken. Nou, terug naar keur. Uh, de keur. De Sandro staan een beetje vast. Weinig beweging. En terug naar uh, een Romeño. En die gaat naar de rechterkant opzoeken. Patrick, uh, Patrick van der Hoort naar, uh, even kijken, nee die, die komt niet bij uh, uh, even kijken, wel een overtreding het was in principe naar uh Michael Kuil, maar die maakt een overtreding. Dus de bal, een bal op zijn eigen helft voor eh, DVVA. DVVA eh, die gaat eh, zoeken, proberen te breien. Het eh, is eh, nog steeds is hetzelfde breien dat Zandvoort zojuist deed. En dan gaat het van links gaat naar rechts en gaat weer terug naar links en uh, rechts. Eh, nog steeds weer uh, DVVA in de uh, balbezit. komt nu eindelijk op de helft van Zandvoort. Maar het is wel slechte wanneer je kan het overnemen. En eh, die speelt daar... De vet aan. De vet die de bal ver weg speelt, maar niet ver genoeg. Komt in de voeten van een 30 jarige En daar is een Max Aardewerk die toch even een beetje in het tussen kan komen. En via de Kamers gaat hij er weer naar werken. Uh, aardwerk naar uh, Visser, Boy Visser uh, Op de middenlijn. Naar Aardewerk weer. We Stel in het spelletje. En dat is een hele slechte voorzit. Die gaat over 18 in en de keeper van DVA ja, kan die bal heel simpel oppakken en weer in het spel brengen. En ze gaat er eigenlijk ook al de hele tijd. De, de tijd staat al lang uh, op 45 minuten. Maar het is ook ontzettend warm, jongens, geloof mij. Nou, er staat bijna geen wind op dat spel. Dus het is bloedversiekendheid. Uh, die bij deze wedstrijd tussen Zandvoort en DVVA. DVVA op de helft van Zandvoort nu, weer terug naar de eigen helft. En zo is het eigenlijk al de hele tijd, breien, breien, proberen te breien, uh, uh, echt in eigen ploeg houden. En het zorgt Zandvoort, Zandvoort, en het, dat is het uh, minder gehad uh, dit jaar, want Zandvoort die wilde graag uh, te veel en kon daardoor de bal niet in de ploeg houden. En dat hebben ze dus vandaag wel gedaan, maar voorlopig is het nog steeds DVVA met de keeper die deze bal nu gaat plaatsen naar zijn centrale uh, verdediger. ...nu naar uh, voor Zandvoort gezien aan de linkerkant. En daar staat natuurlijk ook Billy jullie en daar staat ook een Schonkeur. En die bal is dus ook voor Zandvoort, die uh, daar is een overtreding. Nee, zij zegt, uh, beoordeelt dat niet als overtreding? Ja, wel, toch. Ja, hij sluit toch. Uh, Zandvoort uh, mag een vrije schot nemen. Een metertje of 10, uh, uh, zo, 8, 9 10 zeg maar, op de helft van een DVVA. En wie gaat dat doen? Natuurlijk John Hoe kan ik het ook anders weten? Uh, of, nee. Het is, gaat, gaat het doen. Aardewerk, Omdat het van links is. Gaat hij met rechts schieten. En dat is een slechte voorzit. Uh, uh, Zandvoert kan daar niet bij komen. Het wordt weggekopt door DVVA. Maar in de voeten van uh, hier Patrick van der Oort. Sandvoort aan de bal. Uh, diep op de helft van, uh, van DVVA. En zie je uh, Remco Rondé krijgt uh, van de Oort de bal weer terug. En je weet er nu breed te spelen op... Uh, Kales, Ronald Kales, gaat uh, met maken. En dat is een slechte bal van uh, de Haan. De Haan kan hem aannemen, maar hij laat de voor voeten springen waardoor uh, de DVVA uh, in, opnieuw in een balbezit komt. En nu, uh, via een hele snelle rush, verstandig gezien, op de linkerkant gaat komen. Hij dat helemaal vrij. En dat is uh, een heel simpele bal. Buitenspel. Gevlacht en gefloten. En dat is natuurlijk belangrijk. Je kan maar vloggen maar als de zich niet blijft, is buitenspel. Niet dan in ieder geval wel. Sandro mag er wel van nemen. Nee, het is einde oefening. Einde eerste helft. 0-0. Hele leuke eerste helft gezien tot nu toe. En ik mag hopen dat ook die tweede helft zouden gezien. En dat Sandro dan ietsje meer geluk heeft dan in die eerste helft. En straks komen we uiteraard bij Joop terug. Hier is Adele en Rolling in the Deep. There's a fire starting in my heart reaching a fever pitch bringing me out the dark See you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See how I leave with every piece of. Als eerste hoor je op de Sanfordse Radio, de single van Adele en Rolling in the Deep. Gevolgd door Jolet Jolet. Uiteraard uh, onze eigen Belgische Belle was dat. Met lekkere zonnige klanken zo op de zaterdagmiddag. En wat kunnen we de komende dagen allemaal hier in Zandvoort gaan doen? We horen het nu van albert Jan Vos. Ja, en niet uh, nou, uh, Met één S. Uh, <laughs> Heel goed, hè? Heel goed. Oké. Okay. Nee, het stikt weer van de evenementen. En uh, we gaan natuurlijk over een plaatje of twee gaan we overschakelen naar uh, Roy van Buringen. Want uh, die is momenteel bezig met het groot skate-event uh, in Zandvoort voor de jongeren. En we gaan kijken uh, hoe zich daar een en ander ontwikkelt. En of het druk bezocht wordt. En zo verder en zo verder. Dus straks naar een plaatje of één of twee gaan we bellen met Roy van Buringen. Uh, uh, morgen hebben we een groot Zomba-evenement. Dat is een bepaalde manier van dansen. En zomba. Zomba, zomba. En dat is ook, uh, vindt plaats op het Badhuisplein. En voor een Japans autofestival moet u morgen naar het circuit. Want dan is vanaf 10 uur tot 6 uur die dag. Staat helemaal in het teken van Japanse auto's. En wat kunt u daar allemaal wel niet verwachten uh, vanaf 10 uur morgen? De Toyota Tire sh Shootouts. Ja, ja. Street Legal Races. Daar beginnen ze om 9 uur al met de kwalificaties. Dan hebben we nog de... de de Toya Tires Time Attack. Ja, ja. En dan kwalificatie weer voor races. In ieder geval kan ook nog vrij rijden. kan, Maar wilt u daar nog iets over weten? Ga dan even naar de website van circuitparkzandvoort.nl. Ze rijden allemaal op Kumo Tires. Ja, ja. En de Kumo uh, Kumo er staan ook allerlei nee? activiteiten nee. gepland <laughs> voor, uh, voor het pimpen van je auto. En uh, het, het oppimpen van je auto en dat soort dingen. Houdt u daarvan? Bent u vanaf 10 uur morgen van harte welkom uh, op het circuitpark Zandvoort. Dan gaan we door, want er is een chanticore VOC in, in het Muziekpaviljoen op het Raadhuisplein. Dat is morgenmiddag. En als houdt u van Letten Taste Salsa Feest. dan bent u van harte welkom op Mango's Beach Bar. Dan hebben we uh, volgende week natuurlijk, en dat is vanaf de negende, Circus Rigolo heeft zijn tenten weer opgeslagen in, in Zandvoort. En wel aan het parkeerterrein De Zuid. En dat is dinsdagavond, daar even uw speciale attentie voor. Een prominente avond, dus alle be, vele bekende Zandvoorters, zogenaamde. Zullen daar uh, de diverse ex-tentoon gaan spreiden? En wilt u daar meer uh, van weten, uh, inlichtingen en reserveringen? Dan graag even bellen met 06-462-10339. 06-462-10339. En uh, straks kom ik nog even terug op het DTM voor volgend weekend. Ja, dat, dat was het, uh, Rob. Dat is beter, uh, Willem. Ja, die gebaren ken ik weer. <laughs> de mensen denken: waar wat je vredestem over? Maakt allemaal helemaal niks uit.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 Leuk, hè? onze gasten in de studio die dachten van daar komt Colplay kom aan. En op een gegeven moment z'n het begint voor een plaatje klinkt het in één keer heel anders. Ja. Ja, toen kwam de Buena Vista Social Club erbij. <laughs> en toen was het feest helemaal te Je hoorde eh, inderdaad de single, eh, hoe heet je eigenlijk? Klox, hè, geloof ik? Heel goed. Ja, ja toch? We gaan snel over naar oud want daar is vanmiddag een geweldig evenement aan de gang. We hebben het over het skate-event hier in Zandvoort. En daar ter plaatse de organisator, Roy van Buringen. Goedemiddag Roy, goedemiddag. Hoi, hey, albert -Jan en Rob. Hey, Roy van Buringen. We zijn in de uitzending... Uh, ik moet zeggen, de, als ik erover praat, dan staan de kriebels op mijn rug, want ik ben heel erg blij. Het Skate Tent is een uh, ja, redelijk druk bezocht uh, evenement geworden met uh, allemaal leuke skatejongeren. We hebben twintig deelnemers die vandaag meedoen en echt uh, super talent en ook een hele leuke jury. Dus, uh, Oké, okay, wie zitten er in de jury dan uh, vanmiddag? Eén jurylid. Het is niet een vierkoppige jury zoals je gewend hebt bij een, bij een grote talentenjacht bijvoorbeeld. Maar deze jongen heeft echt heel erg verstand van skaten en uh, die uh, beoordeelt uh, de jongen en uh, samen met hem uh, leid ik de, het festijn natuurlijk. Meneer Taters is uh, ook uh, net aangekomen om even te kijken hoe uh, belangrijk jongere-elementen zijn in Zandvoort. En uh, ja, dit is toch wel een duidelijke uh, manier om duidelijk te maken uh, dat er uh, meer jongere evenementen is om te goed komen. Ja, geweldig. Uh, voordat we het er verder over gaan hebben, Roy, waar vind je het plaats, plaats dat mensen nog even langs kunnen komen? Uh, vandaag... Uh... Tot 5 uur, 5 uur, half vijf, hebben wij, uh, hebben wij uh, het skatevent op de Valennepweg, uh, bij de skatebaan, de spoorovergang van Valennepweg. Oh de Sneekbaan bedoel je? Ja, daar. bij de Silvermail. en uh, ja, daar uh, gaat het, is het uh, plaatsvinden. Helemaal leuk, het is uh, vanmiddag om uh, hoe laat gestart? Uh, we zijn om uh, half twee uh, gestart, we hebben nu twee rondes, we zijn nu bezig met de grote finale en zometeen hebben we nog een extra wedstrijd, dat alle deelnemers tot één mee kunnen doen voor een extra prijs die we erin hebben gegooid. Dus uh, zit je op de bank te luisteren, zie je hem, kom maar snel naar de skatebaan als je kan skaten, want aan deze wedstrijd kan je nog steeds meedoen. Ja, hoe, uh, hoe hoog is het niveau vandaag van de skaters? Ja, de heeft echt uh, hele goede skaters en uh, je, je ziet echt gewoon dat het uh, heel goed uh, bezocht wordt, uh, ook door familie en vrienden die komen kijken. De buurtbewoners zijn blij dat er eindelijk een beetje reuring in hun uh, buurt is en eh... Uh, ja, het, het, het is hartstikke leuk. Even een vraag tussendoor, Roy. Heb je toevallig al ge, met uh, Wilfried Tatus uh, mogen praten? Ja, ik heb nog niet met meneer Tatus uh, mogen praten. Want hij is net uh, aangekomen lopen toen jullie aan het telefoon had. Ja. Dus, uh, maar ik, uh, ik ben benieuwd wat hij zo meteen te zeggen tegen me. Schiet hem aan, want het is natuurlijk geweldig. Want er wordt, uh, er wordt al jaren gepraat over dat het weinig voor de jongeren wordt georganiseerd. En jij steekt je nek uit. Ja, dus daar ben ik... Uh, ik ben daarvan bewust. Ik krijg het ook steeds meer te horen. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet zo stil te krijgen. Maar ik ben nu een beetje stil geworden ervan. Ja, omdat het gewoon zo goed aanslaat en zoveel positieve reacties oplevert. Ja, ja zeker weten. Alle media zijn geweest. Uh, eventuele sponsors voor volgend jaar. Geweldig. En, uh, ja, dit moet uitgebouwd worden. Oké okay, Roy. Nou, wou je nog wat kwijt? Of zeg je van, kom als, kom als nog even naar, uh, naar de skatebaan toe om het, uh, de slot... Kom oh, maar gewoon nog even naar de skatebaan toe. En uh, ja, volgende week wil ik graag vertellen hoe het aan het einde was geweest. Nou, dat gaan we zeker doen. Even contact volgende week met je opnemen, Roy. Ja. Heel veel plezier daar nog. Geniet ja. ervan. Een geweldig initiatief hoor Roy. Hey, Top. Ja, op, op. Dank jullie wel. Oké. Okay. Da dankjewel Roy. Hoi. Dat was Roy van Buringen vanaf uh, Oud-Noord. En je bent daar nog wel even welkom hoor. Zo tegenover die snackbar de Silvermail weet ja. je wel. Van weg net het spoor over. Lekker ijsje. Daar vind je de skatebaan. En een geweldig evenement vandaag daar uh, gaan we dus. Dus ga daar even naartoe. Is hier uh, Michael Jackson de volgende plaat die we voor je klaar hebben staan. Billie Jean. Als we dit muziekje horen, weten we dat het weer tijd is voor de bioscoopagenda. Daar gaat u dan, albert John. Ja, en daar hebben we het bioscoopprogramma van Cinema Circus in Zandvoort. En dan hebben we het over spelweek nummer 19. En die duurt van 5 tot en met 11 mei 2011. Rio, een hartstikke leuke film. Een aanrader om met je kinderen naartoe te gaan. Want het is een animatiefilm van de makers van Ice Age. Waarin een papegaai vanuit zijn kooitje in Amerika... een avontuurlijke reis maakt naar het zonnige Rio de Janeiro. Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag en woensdag om half twee en om vier uur. Nog steeds blijft wegens succes geprolongeerd Gooise Vrouwen. De film naar een succesvolle serie Gooise Vrouwen met Linda de Mol als Cheryl. En in recordtijd bekroond met een diamantenfilm voor meer dan één miljoen bezoekers. Donderdags, zondags, maandags en dinsdags om 7 uur. En vrijdags en zaterdags ook om half 10. Nieuw, alle tijden uh, vanaf 9 jaar. Een komische en ontroerende film met Paul de Leeuw en Katrina Smulders. Als broer en zus die zich over een niet altijd gemakkelijke pad van de liefde begeven. Vrijdags en zaterdags om 7 uur. En donderdags, zondags, maandags en dinsdags om half 10. En natuurlijk hebben we dan weer Filmclub Simon van Kolm. Net op twee voorstellingen: Black Swan, 16 jaar en ouder, oscar is Nathalie Portman, schitterend. Als een ballerina die haar duistere kanten ontdekt wanneer ze de bittere strijd aangaat met een rivale. Woensdag om half acht en om half tien. En aanstaande dinsdagmiddag is het weer zover, tijd voor cinema-nostalgie. Waar u ontvangen wordt met een kopje koffie en een koekje. En in de pauze ook een, een, een kopje koffie en een kopje thee zou kunnen. Nuttigen. Koekje erbij. Met name voor ouderen. En dan hebben we het over mensen voor boven de 50, Dus ik mag er ook heen. En het gaat de Giant draait dan. Dinsdagmiddag. Een meeslepend drama over het leven van texa Texaanse veehouder Big Benedict. Zijn familie en zijn aardsrivaal Jet Drink. Met in de hoofdrollen Elizabeth Taylor, Rock Hudson en James Dean. Dinsdagmiddag om half twee. Wilt u verder nog informatie? Kijk dan op www.circusandvoort.nl. Oké, okay, tot zover de bioscoopagenda bij CFM. Tijd voor een Classic. Hier is Linda Lewis en Claire Style. Dat was uh, Lina Lewis en Claire Staal. Voor de tweede helft van de voetbalwedstrijd SSV voor tegen DVVA. De kampioen van dit jaar gaan we snel weer over naar Jabres. Jabres, Nou, uh, Rob Sessel hoeft toch niet hoor, want het is nog steeds 0-0. Anders heb ik het wel laten weten. Jongen, jongen, jongen, waarom wordt er niet gescoord? Is het te warm of zo? Nou, het is, ik ben binnen gaan zitten, dat hoor je misschien ook wel, maar het is buiten bloedversiekenheid, het is niet normaal, het is ook eigenlijk helemaal prettig om te voetballen, het is al het uh, voetbalgedeuren dat, uh, ik ga toch even kijken of ik buiten ga staan, want ik weet niet of je het hoort, ja. dat, dat is de bekende en beroemde voetbalmuziek, nou, je weet hoe ik ben, ik ben, ik hou maar niet van de muziek in ieder geval waarom niet, is het is toch lekker een beetje feestmuziek <laughs> dat, <nacht> dat deed jij ik sta dus nu in die bloedmuziek aan de hit is dus op dit moment uh, denk ik het ja, dat de ballen euh, er zich heeft en de uh, hele verkeerde paas over de zijlijn de er mag er gaan gooien en zo dus gaat het he eigenlijk de hele best op uh, dus we zitten in 9,8 minuut en het is uh, ja, het uh, gaat over een bier en het, niemand die, uh, die wil eigenlijk uh, nou, nou, niet helemaal. Wat ik zeg, maar initiatief nemen is moeilijk. Het is te heet. Er staat een beetje wind, niet al te veel. En nu is Santos dan in bal over de linkerkant van het veld. Ja, wordt uh, even kijken. De kuil aangesproken. Nee, nee Aardewerk. Aardewerk naar uh, Kalas. Ronald Kalas over de rechterkant van het veld. Kalas die kapt die bal terug naar. Even kijken, uh, Mischa Menjo, Menjo, type bal naar John uh, um, Keur, Keur naar uh, um, Billy Visser, Billy Visser, die raakt die bal kwijt, maar gaat toch weer naar Keur toe, Keur. Wat gaat hij mee doen, speelt daar, uh, even kijken, uh, die speelt die in. Uh, Nacho Berg, Berg probeert die bal voor te krijgen, lukt niet, het zit er wel in het 16 meter gebied. Binnen Tissen, die laat die bal lopen, nee, ach, dat was een hele slechte bal, Tisser. Uh, hij tikt hem tegen zijn eigen hak aan, waardoor hij richting de keeper van DVVA ging, en die hem dus heel makkelijk kon oppakken, en in direct die bal uitgooit, en dat is de nauwvertraining hier van uh, Patrick uh, van der Hoort op uh, een speler van DVVA, en de bal is ondertussen gaan houden. Deze via, nog steeds op eigen helft, gaat niet in de middellijn over en wordt naar de rechterkant gespeeld. En daar staat natuurlijk uh, van, uh, uh, van de oort en die kan hem nog steeds niet uh, krijgen en hij wordt voorgezet. En via een voetbal van, van, van de zandverspelers, ik kon niet zien wie het was, gaat die bal over die achterlijn. En dat betekent dat de uh, deze via een corner mag nemen met een, uh, een dikke anderhalve minuut te gaan. En dat heeft uh, even tijd nodig om die bal te halen. Uh, want die bal die ligt achter de boording. En niemand van Zandvoort is genegen om die bal eventjes naar zijn tegenstander toe te gooien. En, en, en dat, daar kan ik, ik zelf, eigenlijk niet tegen. Want dit is gewoon uh, sportief tijd, gaat voor alles. Maar goed, die bal ligt ondertussen in de kwartcirkel bij de cornervlag. En die gaat nu genomen worden. Dus er wordt breed gespeeld. En de centrale aanvaller van de VVA schiet die bal via een van de ook opnieuw over de achterlijn. En dan gaat nog een keertje die in de cornerbalk houden. Nog steeds 15 seconden te gaan, maar op, tenminste, laat ik zo zeggen, op deze klok hier. En dat is het altijd natuurlijk het klokje van de scheidsrechter die aangeeft wat er aan de hand is. En of zij is niet. En die bal oh, ondertussen genomen. En er wordt gefloten. Ik ben, denk, maar ik ben niet bang, ik ben het eigenlijk ook zeker. Dat die wel over de achtlijnen is gegaan. De en de En we eigenlijk nog nemen. De schijzer kijkt op zijn klokje. Wat doet hij? Wat gaat hij doen? Uh, gaan we nog uh, iets, iets spannends krijgen? Uh, hij, hij kijkt naar spelers van BVVA aan. En uh, dat heeft eigenlijk ook helemaal niet gehoeven. Nee, hij houdt zijn kaart op zak. Deze wedstrijd verdient ook eigenlijk helemaal geen gehele kaart, Laten we zijn. Het is gewoon allemaal een simpel spelletje. De VVIA kan niet, Sandvoort kan niet. Dus uh, het spelletje uh, gaat gewoon op het middenveld gebeuren. En nu is het Zandvoort dan dat uh, Naasjeberg naar uh, John Keur. En John Keur probeert daar via uh, lange bal Marco Kaal te bereiken. Dat lukt nog steeds niet. En opnieuw is het DVVA, dat kan aangevallen. Een goed geglijden daar van Michel Menja. Die glijdt de bal over die zijlijn. En opnieuw mag het DVVA een bal gaan innemen vanaf die zijlijn. ...is ondertussen genomen... ...en uh, de standvoort staat eigenlijk min of meer... ...met de rug tegen de muur... ...maar of dat uh, uh, nog even voor de VVA. Uh, gevolg heeft, dat weet ik niet... verbal ...oh, voelde heel weinig... ...het is nog steeds dat... Uh, uh, Boy de Vitte onder die lat staat... ...hij kon er net aankomen... ...want anders zou hij waarschijnlijk wel in die uh, rechterhoek... Uh, ...terre rechterhoek gegaan... ...nu gaat die vier hand over de achtlijn... ...en moet uh, deze jaar nog een corner gaan nemen... ...en ondertussen... Uh, uh, uh, uh, ...oh, ik heb het net vergeten, gezegd... ...het is namelijk zo dat de... ...de, de, de, de klok hier bij S. Zandvoort... ...die functioneert niet echt helemaal... Uh, ...voor de zand... Er zijn een hoop uh, uh, zandkorrels in gekomen. Okay. Nog steeds is er nog geen, geen tijd. Uh, maar nog steeds, uh, deze via, wordt een schot gegeven. En de Jean-Claude dicht en dicht. Maar in de voeten van een aanvaller van deze via. En die laat die bal over de achterlijn lopen. En dus mag deze via opnieuw akkoord gaan nemen. En voor zand het gezin vanaf de rechterkant van hetzelfde. En die wordt genomen, ook met rechts, dus dat gaat een inswinger e worden en die wordt weggekeurd door jonkeur. Keur. Keur, nee, er wordt, er komt in de voeten van, van een DVA-speler. en die speelt zijn maatje aan. En je ziet een, nog steeds in die 16 meter gemiet, wordt licht een aangeraakt en daar is het zand. Oké, okay, jouw... nou, ja, <gusting> <guss> we moeten het hier ook bij laten, want we gaan op naar het nieuws. Dankjewel, Jan Fris, en straks uiteraard meer... In situaties, quei momenti fradini, in stakjes en ritoni, da capo c'è niente più. Comme veux sto pensando a te.